Morgen wil ik graag met jullie hebben over een paar dingen. En we gaan eens kijken waar dat nou weer toe leidt. En ik lees een stukje uit Handelingen. En dat is Handelingen 1. Vanaf vers 12. En daar staat, toen keerde zij... ...naar Jeruzalem van de berg genaamd Olijfberg... ...die dicht bij Jeruzalem is, een Sabbatsreis daar vandaan. En toen zij in de stad gekomen waren... ...gingen zij naar de bovenzaal waar zij verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas... Bartolomeus en Matthäus, Jacobus... ...de zoon van Alfeus en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jacobus. Deze alle bleven eendrachtig volharden in het gebed met enige vrouwen en Mirjam, de moeder van Yeshua, en met zijn broeders. Tot zover. Wat mij opvalt, en dat vind ik ook wel weer mooi als ik lees wat dan de wekelijkse parasha zegt, dan is het interessant dat er staat dat... De lieden met één stem antwoord gaven aan Jahweh. Eén stem. En het mooie is dat als we van Pesach gaan naar Shavot, dan zien we twee feesten, maar deze feesten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Pesach zien we de bevrijding vanuit het huis van slavernij, toch? Maar het is een bevrijding van wat? Het is een bevrijding van een fysiek stuk slavernij. En als je kijkt, als je ook in de wereld kijkt, naar naties die onderdrukt worden, waar volkeren onderdrukt worden en waar despoten heersen, en waar op een goed moment een omwenteling komt door wat voor reden dan ook, dan zie je in bijna alle gevallen dat zij van de ene slavernij overgaan in, in de volgende. Waarom? Ze zijn niet anders gewend. Er zal een verandering moeten optreden: van wat? Denken. Van denken. Daarom zegt onze vriend Shaul: word vernieuwd in uw denken. En hoe gaan we dat dan doen? Als we volgen: als we het volk van Israël vervolgen. die uit het, huis, het slavenhuis van Egypte bevrijd worden. Dan, wat zien we dan? Dan zien we van hemelhoog jaukend, zum todem We zien het een en het ander. We zien opstand, we zien kwesties van ja, is hij nou gekozen en mag hij het zeggen en noem maar op. En het is interessant dat in één nacht Israël is bevrijd. ...uit het slavenhuis. Maar zoals... ...door diverse rabbijnen ook neergeschreven... ...het heeft 40 jaar geduurd... ...voordat de slavernij... ...uit hun... ...was verwijderd. En wat gebeurt er? Wij komen... ...het volk van Israël... ...met alle vreemden... ...en alles wat ertoe behoorde... ...zij komen... ...aan... ...bij de berg Siné... De berg, zoals Shaul ook zegt, die ligt in Arabië. Niet in, niet in Egypte. Hij ligt in Arabië, wat we nu noemen Saudi-Arabië. En het is zeer interessant. Je kunt, als je internet hebt, via Google, kun je prachtig de beelden oproepen. Hoe die reis gegaan moet zijn, waar die berg is, er is materiaal, er zijn foto's van, zeer interessant. De Saoedi's weten exact de plek waar sinds mensenheugenis de bevolking die daar woont en de nomaden noemen deze berg de berg van Mozes. Mensen weten niet beter in die omgeving. De berg van Mozes. En het mooie is, als je daar bent... Je kunt er niet komen, maar je kan tegenwoordig met Google kun je heel veel. Maar als je daar bent, dan zie je bergen. En de bewuste berg, die kan je zonder één enkel probleem er zo uithalen. Waarom? Hij is hartstikke zwart. De hele top is gitzwart. Mooi, hè? Is iets heel anders. Maar... Het is heel interessant om daar te gaan kijken. Het is interessant te zien de tocht die zij gedaan hebben van het strand van Egypte naar uiteindelijk de andere kant. Het is mooi als je kijkt naar wat er onder water in de Rode Zee zich bevindt. Prachtige relikwieën en overblijfselen van die tocht. Daar vind je de wagens, de wielen van strijdwagens, daar vind je van alles. En zelfs het wiel van de farao. En het is interessant om dat allemaal te onderzoeken en te bekijken. Maar goed, het volk van Israël komt aan bij de berg. En het mooie is dat het volk van Israël als God spreekt, staat er dat zij met één stem antwoorden. Eén stem. Er was dus geen sprake van... Van verdeeldheid. Het mooie is dat de discipelen en degenen die zich daarbij gevoegd hebben, ongeveer 120 staat er, zij waren in welke hoedanigheid aanwezig? Eendrachtig. Eendrachtig. Eén. En het mooie is, dat Pesach en Shavuot zo met elkaar verbonden zijn, omdat het, het is één. Want het feit dat het volk van Israël de Torah ontvangt op die berg, wat is die Torah? Wat doet die Torah? Het maakt een volk bewust. Shaul die zegt het. Shaul is zo onwaarschijnlijk. Shaul die zegt het. Als de Torah mij niet had verteld van lust. Had ik geen idee gehad. En alles heeft te maken met dit stuk. Dat wij ons door... ...zijn onderwijzing door zijn Torah... ...komt er bewust zijn. Ik vind het zo'n mooi woord. Want het betekent... ...bewust... ...zijn. Heel veel mensen zijn zich op geen enkel front... ...bewust. En gaan... ...met de waanzin van de wereld... ...en de waan van de dag maar het gaat om bewust zijn. En het mooie is dat het gaat om één. gat. Want als er geen eenheid is, is er geen geen vrede, geen Eén is vrede is er niks. Een huis wat in zichzelf verdeeld is, ...gaat nergens heen. Eén. En het mooie is... ...dat wij spreken natuurlijk... ...over Shavuot... ...over de Ruach HaKadosh... ...over de Heilige Geest... ...en we hebben het dan altijd over... ...de gaven... ...van de geest. Nou, geven... Haven, wat is dat? In Israël, in het feest van Shavuot, wordt de nadruk gelegd op het ontvangen van de Torah. Maar het is het geven wat daar wordt benadrukt. God geeft de Torah. En geven, gaven, geven, wat is dat? Een gift is een cadeau, een geschenk, wat je niet hebt verdiend. Het houdt alleen niet in dat het dus zomaar te verkrijgen is maar geven wij zijn compleet kwijt wat geven inhoudt. als je getrouwd bent verliefd bent en je loopt in de stad met je geliefde en je loopt langs een winkel met bling bling en dat komt in je op ...koop je een cadeautje... ...en dat is wat je geeft. Zo ongeveer verstaan wij... ...cadeaus... ...en geven. Ik las een keer van iemand... ...die zegt... ...nee, op die manier koop je af. Nee. <laughs> Het is anders... ...als je iets geeft... In de oorsprong, want in de oorsprong is het zo, als je iets geeft, dan doet het degene die geeft pijn. Het doet pijn. Want als iemand iets geeft, is het een stuk van... Dat is de kwestie. En al het andere wat wij hebben over gaven en geven enzovoort, doet niemand pijn. Ik heb daar verder geen oordeel over. Alleen de kern van geven, van gaven, is iets heel anders. Joshua, die zijn leven gegeven heeft. En het woord geven, gaven, gift, is daar de key het heeft hem alles. Het was niet cheap. En dat is in alles zo. Het kost alles. Daarom is het ook in het beeld dat als we teruggaan naar Kain en Abel... dan is er een verschil in de offers. En de een slaat neer en de ander niet. En dat zit hem in die kern. Los van het feit dat de aardbodem was vervloekt. Maar dat wat opgroeit, geoogst werd en aangeboden... is een andere dimensie dan van de herder die het lam... Offert. Want wie slacht dat lang? Uh, hij, zelf. hij zelf. En dit doet hem. Dat is een andere dimensie. En er zijn die twee aspecten voor mij die me bezighouden. Dat is de gift en dat is één. Want het verlossen uit slavernij van de fysieke slavernij wordt gevolgd door de verlossing van, van het geestelijke stuk. De Torah werkt en bewerkt absolute bewustzijn van mijn situatie. ...wie en wat ik ben. Klopt toch? En dat stuk... ...is van belang. Want wat we zien gebeuren... Ja, ...is dat... ...dat volk... ...vanaf het begin... ...moet leren... ...om te gaan... ...met die situatie... Maar hierin verborgen ligt uiteindelijk het herstel van alle dingen. Want zoals we in het begin van het schriftwoord kunnen lezen, in de schepping, vanaf de schepping, wordt alles gescheiden. Klopt toch? Er wordt gesproken over in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Twee zaken. De aarde nu was woest en ledig. Duisternis lag op de afgrond en de geest van God zweefde boven de wateren. Picture. En... God sprak en zei: licht, licht wordt gescheiden van duisternis, wateren worden gescheiden van, water, van wateren, water van land en, en, en dat gaat maar door. Alles wordt gescheiden, de mens die gemaakt wordt, wordt gescheiden. Daarom praten we hier over mannen en vrouwen. Alles wordt gescheiden en dat houdt niet op. Alles wat één is, wordt gescheiden. Tot en met het volk van Israël. Alles wordt uit elkaar gehaald. Tot wanneer? Wat is het kantelpunt? Dat wat we morgen vieren. wat! En dat wat Yeshua bewerkstelligt... Want het, alles wat je daarna leest gaat over... En alles wordt hersteld onder dat ene hoofd en alles wordt teruggebracht tot dat herstel. En als je dat in detail gaat volgen is het verbazingwekkend waar je naar kijkt. Dingen die je nooit voor waar of voor mogelijk had gehouden. Zijn nog steeds bezig om één te worden. Dus ook als we kijken naar Israël. Eén. Terug tot eenheid. Eén van de belangrijkste aspecten van het evangelie, de blijde boodschap, is wat? Wat is dat? Wij halen zo vaak zaken uit verband en dat komt door eeuwen van whatever. Maar als we lezen wat hier aangegeven wordt. Wat is nou de blijde boodschap die de apostelen gaan verkondigen? Dat zijn koninkrijk zal komen. Wat is het eerste wat die boys gaan vragen aan hem? Het herstel van koninkrijk. Hij zegt, gaat u nu, voordat hij vertrekt, gaat u nu het koninkrijk van Israël herstellen. Hoe bedoelt u het koninkrijk van Israël? Want we moeten één ding begrijpen. Dat was die situatie daar. Israël is niet één. Het huis van Israël is al lang verdwenen. Klopt toch? Het huis van Juda staat daar. Er is niet... En het huis van Israël, of het huis van Jacob ook genoemd, is weg. En kan niet meer terug. Lees maar heel goed wat er staat. Klopt toch? Maar nu komt er een blijde boodschap. Die van tot de dag, dag van vandaag nog steeds in werking is. Zij die niet meer terug konden zijn want alle profeten lieve mensen praten hier over nergens anders over de profeten spreken wie aan die spreken of heel specifiek tot het huis van juda of het huis van Israël, of beide iets anders wordt er niet besproken in niet één van de profeten. Zij die uitgesloten waren. Worden ingesloten. Terug. En weet je, het punt is. Als je uh, spreekt met de orthodoxe joden. Die zijn zich continu van deze zaak op de hoogte. En die verwachten namelijk de rest van die stammen. Die zoeken. Alles wat uit elkaar is, wordt uiteindelijk weer één. Laat ons mensen maken naar ons beeld, onze gelijkenis. Alles wordt teruggedraaid. En in Yeshua kun je dat zien. Lieve mensen, dood bestaat niet. Dan zit iedereen maar aan te kijken en denkt dat is een lekkere uitspraak. Ziekte bestaat niet. Vindt u dat raar als ik dat zeg? Waarschijnlijk wel. Maar het is zo. Wat deed Yeshua? Wat deed hij met dat wat dood was? Lazarus! Of Tabitha. Toch? En wat werd er gedaan met de zieken? Want dit hoort niet in zijn schepping. Oké? Okay? Wonderen, tekenen. Wat voor wonderen en tekenen deden ze? Toch? Ook alle, alle apostelen. Vol met vuur van zijn geest deden exact dat. En wat, wat was nou de kern wat je leest? Dat wat daar gebeurt, wordt allemaal, alles wordt hersteld. Wat was het eerste teken wat daar gebeurde? Ik bedoel met woord talen. Babylonische spraakverwarring. Weg. Wij dienen te bevatten met elkaar dat de eenheid het compleet zijn is waar het over gaat. Ik heb het al eerder gezegd. Jerusalem in Hebreeuws is meervoud. Als we bidden voor de vrede van Jeruzalem is het aandoenlijk dat we bidden, dat we zeggen ze moeten ophouden met vechten enzovoort. Maar dat is niet wat er staat. Er staat dat als het hemelse Jeruzalem het aardse bedekt, oftewel compleet is. Wat gebeurt er als de heilige geest neerdaalt, dan wordt de mens compleet gemaakt. en dan is hij God, een gat Eén, compleet dat is ook als wij praten over shalom wij zeggen vrede ja, het resultaat van één zijn is dat je absolute vrede hebt daarom zegt onze vriend David de Heere is mijn Herder mij ontbreekt niets. niets niets en wij leven nog in een volledig gebrek hoe kan dat dan een van de meest fascinerende aspecten van Chavot is wat de nacht wat gebeurt er in de nacht Wat gebeurt er nu nog in Israël in de nacht? De hele nacht. Wat doen zij? Bestuderen vanuit de vijf boeken, de complete compilatie. Dat wordt bestudeerd. En het mooie is, het is nooit anders geweest. Waarom denkt u dat de discipelen, dat staat hier, en toen Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen? Weet u hoe laat, Pinkster, hoe laat de dag dan aanbreekt in Israël? Half zes? Nou, het gaat al even iets vroeger. En waarom waren die gasten dan? Mouwabeen, waren ze toevallig uit de bed gerold? Nee, ze waren de hele nacht al bij elkaar. Dat is wat ze doen. Hele nacht geconcentreerd zich vullend met. totdat. de vonk in de pan sloeg. En als ik bestudeer over de hele wereld. zo wat we noemen opwekkingen, dingen die er altijd zijn gebeurd, dan is feitelijk altijd de ondergrond hetzelfde: namelijk eenparig begeren van. het gebed, de schriften. En dan gebeurt er iets. Wales opwekking is een prachtig voorbeeld ervan. Kent u die? Opwekking in Wales? Nee? Er werd toen in het lagerhuis in Londen vragen gesteld aan de regering. Wat is er aan de hand? Want de voetbalstadions, zo, die waren leeg. De kroegen waren leeg. De gevangenissen waren leeg. waren leeg. Alles was leeg. En weet je wat het punt was? De hele nacht hoorde je wat? En gezangen. De hele nacht op straat. En alles werkte. En het was de arme, bittere arme situatie van kolen. Mijn, kolenmijnen. Lui die daar beneden afdaalden in die omstandigheden. Het was een grof volk, vloekend en tierend en scheldend. En in één keer. Het grootste probleem wat ze in de mijnen hadden, dat de paarden moesten vervangen worden. <laughs> Want uh, James... De ene dag nog vloekend en tierend... ...kwam de volgende dag naar beneden... ...als een bekeerd persoon. En die zei tegen het paard... "Huur, braaf. Het paard is helemaal gek. Het is geen gein. Enorm probleem. Al die beesten hebben ze moeten afmaken. Want ze zijn blind. En moeten vervangen. Treinen reden door dat gebied... ...met niets vermoedende burgers... Die hun krantje aan het lezen waren. Heeft u het nooit gehoord? Dit? Interessant, vrouw. En mensen begonnen gewoon te schudden. En die begonnen te huilen. En op hun knieën te gaan. En begonnen zonder te beleiden. Enzovoort, enzovoort. En dat is een hele toestand geweest. Welsh revival. En zo zijn er wel meer. Ook in dit land. Waar is dat geweest? praat je in begin 1900 effecten hebben ook zich verspreid in Nijkerk in weet je, overal heeft, heeft dat plaatsvonden maar de ondergrond ervan gaat het mij om altijd een groep die in een absolute eenheid en in de geloof en in de verwachtingen en in dat gebed bij elkaar zijn iets anders is het niet En daar waar verdeeldheid is. Eén. En die eenheid die komt tot stand door een gave. En niet zomaar een gave. Maar het kost. Het doet pijn. Altijd. Pesach... Shavuot. En wat gebeurt er daarna? En hele tijd niets. Door. Droog. Heet. Totdat... Dan komt de najaarsfeesten. Feesten bezuinen. Yonkipoer. En uiteindelijk het doel. Namelijk Sukkot. Oftewel. Dat huwelijksfeest. Dat het huwelijksfeest. Het is niet... Het, alles is één. Want hij is... Een gat. Ons grootste probleem is dat wij denken dat wij allemaal separaat zijn van. Het grootste leugen die in ons huist is dat we denken dat wij apart, staan, apart zijn van. Als wij apart zouden zijn van God... ja. Dan is het heel simpel, dan is het weg. Maar het is de leugen die in ons huist, het ego, dat wat die scheiding brengt. En zij zag dat de vrucht schoon was om daardoor verstandig te worden. En het verstand is ook twee helften. Waar de eenheid des Heren is, Yeshua, wordt gekenmerkt door, een, door zijn liefde. Daar hebben we het toch over? Dat is, een, dat is niet iets wat je kunt regelen of wat je kunt arrangeren. Liefde is het gevolg van die eenheid. Want er is geen behoefte meer aan iets anders. Begrijpt u? Is het is niet. Het is volmaakt. En dat is ook het kenmerk wat dan feitelijk staat... ...en dat vind ik mooi aan de handelingen. Mensen waren diep geraakt... Dat kan ook niet anders. Dat is wat er staat. Wat moeten we doen? Hun harten waren geraakt. Door, door wat? Door een kevas, door, door Petrus die dat woord uitsprak. Wat sprak hij uit? Zijn verhaal? Nee. Hij legde feilloos uit. Maar waarom legde hij dat feilloos uit? Yeshua zegt ook nog lang daarvoor... Maakt niet uit, jullie zullen in alle plekken komen voor koningen. Je hoeft niet te denken, wat moet ik nu gaan zeggen? Want je bent vol van zijn geest. Daar waar je hoort. één met. En daar, daar is niets van dat andere... Begrijpt u? Wat iedereen wil, waar de hele wereld op wacht. Wij praten met elkaar, hoe gaan we de gezondheidszorg betaalbaar houden? Hoe is het mogelijk? Een van de kenmerken van Shavot is met spijzen. Wat eten we dan? De eerste oogst. Nee. Wat wat wordt gegeten op Shavot? Hm? Ja. Melk. Melkproducten. Kaas en. Waarom? Shaul die zegt het. Jullie zouden allemaal aan de biefstuk kunnen. Maar u behoeft nog de onvervalste moedermelk. Want u kunt het niet verteren. Want dat is in die geboorte, in die wedergeboorte, is dat kind, dat nieuwe kind, wordt gevoed met melk. Ah, om zo dan bij elkaar te zijn, eenparig te begeren, dat is wat hij zegt, waar twee of meer in mijn naam vergaderd zijn, in die eenheid, in die. ...komt enzovoort. Die apostelen zijn... ...en degene die dan uitgingen... ...waren de getuigen, klopt toch? Getuigen van Yeshua. Dat, wij hebben er zoiets bij van... ...ja, Yeshua... En ik, ...en ik ga het van hem vertellen... ...nee, deze mensen waren... ...zijn getuigen, zij waren zoals... ...hij... Zij deden dezelfde dingen, zij spraken dezelfde dingen. Zij wekten de doden op en ze genazen de ziekte. Dat is het om van Jezua te zijn, niet de lipservice. Daarom zegt onze vriend Lucas, mijn eerste boek heb ik gemaakt Theophilus over al wat Jezua begonnen is te doen. Te doen en te leren. Wat doet u nou? Nou, dat zal ik je uitleggen. Wij, wij hebben het omgedraaid. Wij leggen het uit in de hoop dat iemand het een keer gaat doen. Maar dan zitten we met elkaar maar op te wachten. Maar als u vandaag naar buiten gaat en het is mooi weer. en u loopt aan iemand voorbij die niet gezond is. en die u. Geneest. Dan is er werk aan de winkel. Of niet? Dat is wie en wat we zijn. Het punt is, we geloven dat niet. Er is geen. geen discrepantie met dat volk. Wat dat ook. Maar dat is de waarheid. De pijn. Van het cadeau. En de eenheid die het heeft bewerkstelligd. Zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen, en op die dag werden ongeveer 3000 zich toegevoegd. gevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap. Het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En alle die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles. Wat hadden ze? Alles? Gemeenschappelijk? Wij vinden dat vreemd. Ja, dag. Ik moet weg. Ik neem jouw auto mee. Hoe bedoelt u? Het is tegenwoordig zo dat als je... Als je een baby krijgt... Dat we alle kaartjes maken met het grootste geschenk. Ooit gegeven enzovoort. Of niet dan? Om het een week of vier daarna in te leveren bij wildvreemden van... De crash. Maar als je vraagt, mag ik jouw auto vanavond misschien even lenen? Nou, dat hebben we liever niet. Oké. Okay. En allen die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. Dat kan ook niet anders, want zij zijn... En weet je, als het niet één is, wat is het dan? dodelijk of niet soms als er niet één is dus als er tegen de heilige geest wordt gezondigd is het dodelijk maar één kan niet anders dan één en als de Heere mijn Herder is, ontbreekt mij met andere woorden en dat vind ik het mooie van het Engels. Dat elke... The Lord is my shepherd, I shall not want. Dus dat is voor ons met z'n allen bij elkaar. Niet om, om te zeuren of wat dan ook. Maar de vraag is bij ons allen bij elkaar. Wie voor ons heeft er iets nodig? En hoe kan dat dan? Wij hebben dan wel de uitleg waarom diegene wat nodig heeft. En zij snapt. En hij. Of niet. Maar vanuit de eenheid is dat een absoluut onzinverhaal. Want dan is het gemeenschappelijk. En het is nooit anders geweest dan de leugen die wij hebben geadopteerd oh, ik ben ik en hij is hij daarmee hebben wij gecreëerd wat we nog steeds creëren want dat is wat we doen wij creëren dat kan ook niet anders alleen de vraag is wat creëren wij de eenheid en de heelheid of is het iets anders? En alle die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren... hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten... en ze uitdeelden aan alle die er behoefte aan hadden. En voortdurend waren ze elke dag eendrachtig in de tempel. Braak het brood en huis, gebruik de maaltijden met blijdschap... eenvoud des harten en zij loofden God... En stonden in de gunst bij het gehele volk. En de heren voegden dagelijks toe aan de kring die behouden werden. Amen. Amen. Ik wens jullie een fantastische Amen. Denkende aan de gift. En denkende aan eenheid. Amen.